De militairen staken de weg over naar de moskee en schoten daar in het wilde weg met automatische geweren op de moskeegangers, zegt een activist. De Indiaanse zakenman Lakshmi Mittal draagt donderdag de fakkel van de Olympische Spelen een stukje door Londen en de Belgische metaalvakbonden zijn daar kwaad over. Mittal heeft als topman van zijn staalbedrijf pas besloten om de hoogovens in Luik te sluiten. Daardoor raken 3000 Belgen hun baan kwijt. Om te protesteren hebben de metaalbonden een brief gestuurd... naar IOC-voorzitter Rogge, ook een Belg. Ze schrijven daarin dat Mittal niet in aanmerking zou mogen komen... om de fakkel te dragen. Ten meer daar in het charter van de Olympische Spelen... het principe is opgenomen dat iedereen sociaal verantwoordelijk moet zijn. Het is de bedoeling dat Lakshmi donderdag samen met zijn zoon... de fakkel door de Londense wijken Kensington en Chelsea draagt. Het weer, vannacht helder, en een graad of 14. De komende dag opnieuw zonnig, 23 graden aan de kust... tot 29 in het Zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. WML. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duijf. Op de bel, pak die shirt in 6. Hilbert, jou, je moet doorrijden! Hilbert, je moet niet. doorrijden! Je moet nog wel rond. Hilbert van der Duijf. Oh, jongen, wat ben je nou nog wel Hilbert van der Duijf. Nou ik was nu een weesport vertrekken, want ik wou eigenlijk geen terrein verliezen. De nacht van de verliezen. Ja, ik heb nou een minuut verloren, denk ik. Hier het moment. Alles gaat veel te vroeg weg... En die slang raakt zo'n beetje twee, drie monteurs. En um, ja, dan schreeuw ik ze uh, binnenbaan. En uh, dat, uh, op het laatste moment doet hij dat. En dan, uh, dan uh, realiseer je uh, redelijk vlot daarna uh, als je wel ook die, ook die binnenbaan in ziet gaan. En je ziet een ronde tijd van 27, dan weet je dat je een, een enorme fout hebt gemaakt. Helaas, het is een zuiveren rol. Spanje dus uh, op een uh, voorsprong.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 Dit is Diederik van Zessen met De Nacht van de Verliezer. Ja, welkom. Welkom, losers, verliezers, zilversmeden. Dit is hem, De Nacht van de Verliezer bij Omroep BNL op Radio 1. Tot zes uur spreek ik met en over verliezers. We maken de balans op van deze sportzomer met hen. En toen ik dit idee twee maanden geleden bedacht... had ik nooit kunnen bedenken dat we deze zomer al zoveel verloren hadden. Dit uur is er live muziek van Lucas Bateau, dat ook. Er is een column van linkerballen.nl. We gaan het hebben over de ondergang van het volleybal. En ik heb een gast in de studio... Want veel jongetjes die dromen ervan, van een carrière als topvoetballer... maar slechts weinigen komen zo dichtbij als Rory de Groot. Bert van Marwijk nam hem mee in de zomer van 2003 als trainer van Feyenoord naar Japan. In de voorbereiding op het seizoen speelde hij samen met onder andere Robin van Persie... voor 50.000 uitzinnige Japanners in Feyenoord 1. Bijna tien jaar later heeft hij een opvallende carrière-move gemaakt... en is hij afgestudeerd als theatermaker aan de toneel- en kleinkunstacademie. In de studio zit Rory de Groot om hierover te vertellen. Rory, goeiemorgen moet ik zeggen. Goeiemorgen. Je groeide op vlakbij de Kuip. Droomde jij als vijfjarig jochie al van een carrière als voetballer? Ja, ja, ja ik ben op mijn vijfjarige uh, leeftijd uh, begonnen met voetballen. En toen wist ik eigenlijk al dat ik voetballer wilde worden. En uh, ja, dat ben ik toen vervolgens uh, heel veel jaren gaan doen om dat te bereiken. Maar vanaf dat je vijf bent en profvoetballen, daar zit heel wat tussen. Hoe bereik je zoiets? Ja, ja eerst begin ik, ben ik gewoon begonnen bij de amateurs... in Rotterdam-Zuid, bij de Mussen. En daar was al vrij snel duidelijk... dat ik beter was dan leeftijdsgenootjes. En dan komen de scouts langs de lijn staan. En, nou, en uiteindelijk heb ik op mijn elfjarige leeftijd... de overstap gemaakt naar de jeugdopleiding van Feyenoord. En toen heb ik van uh, mijn elfde tot en met mijn negentiende... Tot mijn twintigste heb ik bij, uh, bij Feyenoord gespeeld. Waaronder dus uiteindelijk uh, mijn debuut voor Feyenoord 1. Nou, nou ken ik van die jochies bij mij vroeger van het, uit het dorp die bij een professionele club speelden. En die, die leefden er altijd echt voor. Die werden met een busje opgehaald van school. Um, dat waren echt. Die, die liepen op, op school al met voetbaltrainingspakjes. Dat waren hele fanatieke jongens. Was jij ook zo'n jongen? Ja, ja, ik was bloedfanatiek. Ja, ik was echt bloedfanatiek. En ik, ik zat ook uh, uh, op de middelbare school. Zat ik op een topsportschool. Dus toen uh, trainde ik ook op school met jongens van Feyenoord. We hadden echt een Feyenoord-klasse, hadden we dan. Mm -hmm. En dan zat je met jongens uit je elfde, zat je in dezelfde klas. En dan ging je smiddags ging je trainen. En dan daarna gingen we weer terug naar school. En dan hadden we huiswerk uurtjes. En dan vervolgens gingen we weer van school. Rond een uur of uh, half zes gingen we dan weer door naar uh, Varkenoord. En dan gingen we daar uh, de tweede training uh, doen, s'avonds. En terwijl je in de A-junioren speelde, studeerde je ook aan de universiteit. Waarom deed je dat? Uh, omdat ik uh, altijd uh, geïnteresseerd was naar meer dan alleen voetbal. En uh, ik had mijn VWO afgemaakt en toen dacht ik oké. Okay, ik kan dus nu gaan studeren. Ik zat toen in het uh, belofteelfde van Feyenoord. Ik had de tijd. We trainden toen alleen smiddags. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik nu gewoon studeren. En toen heb ik gekozen voor film, televisie en theaterwetenschap. Omdat ik uh, gedurende mijn Feyenoord uh, jeugdopleiding al een mm. paar keer had opgetreden. Op school, bonte avonden. En, uh, en ook voor uh, personeel van Feyenoord op een, uh, op een boot een avondje uit. En daar deed ik dan uh, een act. En die, die acts waren toen uh, redelijk succesvol. En toen dacht ik, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik zou graag daar iets meer mee willen doen. Maar goed, de kleinkunst- of toneelacademie zat er toen niet in qua tijd. En toen dacht mm -hmm. ik dan, is dit het dichtstbijzijnde? En dat is dan film, televisie, theaterwetenschap. En dat heb ik een jaar gedaan in Utrecht. Ik heb ook mijn duizen gehaald. En toen... Uh, vond ik het op een gegeven moment te veel theorie en te weinig praktijk. Want daar kwam ik toch ook al stiekem een beetje voor. En toen ben ik weer gestopt. En toen ging ik ook naar het Ja, eerste. maar zo atypisch als je was op de middelbare school... toen je met dat busje werd opgehaald... zo atypisch was je natuurlijk ook in de kleedkamer... omdat je naar de universiteit ging. Ja. Als er een, een voetballer is die een VWO-opleiding heeft gedaan... dan hoor je dat vaak al. Zo bijzonder is het, zeg maar. Ja... Ja, helaas wel. Uiteraard waren er wel meer jongens die, die VWO hebben gedaan, hoor. Maar het is inderdaad nog steeds wel uh, zo dat over het algemeen uh, voetballers geen VWO doen. En inderdaad als je vervolgens gaat studeren en je met een grote Feyenoord tas rondloopt... dan val je inderdaad op. Dat, dat is <laughs> absoluut waar. Dat waard. vond je ook wel leuk, of niet? Um, ja, ja en nee. Enerzijds is het, is het wel leuk. Uh, omdat je natuurlijk aandacht krijgt en iedereen houdt van aandacht... Het vergemakkelijkt ook een heleboel dingen. Ik, uh, bijvoorbeeld de, de docenten wisten direct mijn naam. Mm -hmm. Dus ik kon ook heel snel met vragen naar ze toe. Omdat ze gewoon al heel erg geïnteresseerd waren in mij als persoon. En mijn verhaal als voetballer. Dus dan was er ook heel veel hulpvaardigheid. Um, aan de andere kant was het soms ook vervelend. Omdat je altijd dus de positie van... ...de aparteling hebt. En dat is soms ook vervelend. Soms wil je ook gewoon een van de jongens zijn. En ja, dat, dat is dan soms lastig. En als een van die jongens mocht je uiteindelijk wel... ...in 2003 mee naar die voorbereidingswedstrijd in Japan. Ik heb het filmpje gezien. Het was erg indrukwekkend. Uh, hoe heb jij zelf die trip met Van Persie met Van Marwijk... ...hoe heb je dat ervaren? Ja, zo'n droom. Dat, dat was toen echt... ...dat was echt een droom. Dat... Uh... De uitnodiging, ik had daarvoor wel een aantal keer meegetraind met de selectie. En toen kwam die uitnodiging om naar Japan te gaan. Ja, en dan denk je, ja, dit is zeg maar het moment waar je al die jaren voor hebt getraind en voor hebt gewerkt. En dan ga je mee en dan hoop je dat je in mag vallen, maar daar ga je eigenlijk al niet vanuit. Het was al een soort belevenis om mee te mogen. Ja, en als dan ineens van Marwijk zich omdraait langs de zijlijn en zegt Rory warm lopen, dan is eigenlijk je eerste reacties op dat moment... Sorry? En dat hij dan nog eens zegt warm lopen en dat je dan denkt, ik? Serieus? En dan ga je warm lopen en daarna denk je eigenlijk alleen maar... Oh shit, ik hoop dat ik goed genoeg ben, ik hoop dat ik goed genoeg ben. En dan loop je daar en eigenlijk ga je dan ineens aan alles twijfelen. En denk je, oh dit is het moment, ik moet dit doen, ik moet het goed doen. Ik kan niet falen, dat mag niet en niet voor al deze mensen. En dan ga je erin en dan ja, dan gaat het allemaal zo snel. En voor je het weet is het afgelopen en dan voel je de gelukkigste man op aarde. Ja, ja, ik droom het elke nacht. Dus ik weet wel ongeveer hoe het <laughs> ja, voelt. Ja, ja. Zeker met Van Marwijk. Zo de afgelopen vier jaar kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ja, ja. Ja. En dan ben je vervolgens naar Excelsior gegaan. Die ideale stap lijkt me. Uh, ja, ja, voor mij was dat ook de ideale stap. Van tevoren. Uh, ik had toen inderdaad net mijn debuut gemaakt. Ik was aanvoerder bij het belofte 11e van Feyenoord geweest een jaar lang. Ik speelde in Nederland zelfs tot de 21. En toen was de, het moment gekomen van, oké, okay, wat gaan we nu doen? Feyenoord zei toen van, we vinden het nog te vroeg... om je definitief bij de selectie te halen. Maar we willen je graag bij de belofte houden... zodat we hè, de, het contact kunnen houden met je... En, en je kunnen volgen en erbij kunnen halen als we willen. Maar toen heb ik aangegeven... ja, dat snap ik, maar ik wil nu doorgroeien. En... Excelsior is daarin, wat je zegt, de ideale stap. Je kan ervaring opdoen op, doen op uh, het hoogste niveau. Het was toen eerste divisie, dus niet het allerhoogste niveau, maar wel gewoon hoog niveau, profvoetbal. Dus ik zei, ik wil dan een Excelsior en dan kunnen jullie hem altijd halen als, als het nodig is. Of, uh, of als jullie daar behoefte aan hebben of wat dan ook. Dus, dus toen heb ik gezegd, ik wil een Excelsior. Precies om die reden die jij uh, net, net zegt, de ideale stap. Hoe het, hoe het toen verder ging, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Ja. Eh, mocht u net inschakelen, we luisteren naar een voetballende cabaretier. Of een, ja, een grappenmakende voetballer. En Rory de Groot, zo meteen praten we verder over de rest van je carrière. Elk nummer dat we eh, in dit programma draaien, dat dragen we op aan een verliezen. En nu ga ik even terug naar begin 2012. Al hard trainend voor de Tour de France en de Olympische Spelen in Londen. Dan is het opeens 6 februari en Kast doet een uitspraak in de zaak... Alberto Contador. De Spanjaard wordt schuldig bevonden aan het gebruik van doping. Clen Tuberrol. Een schorsing van twee jaar wordt hem opgelegd. De schorsing wordt wel met terugwerkende kracht ingegaan. Dus het kost hem ook de Tour de France 2010. Op de terugweg naar het lab met zweterige handjes en spuug op zijn shirt... denkt hij terug aan die ene kans. Dat ene shot. Nerveus is hij, Alberto. Maar hij Oogkamp, een persconferentie. Contador vergeet steeds wat hij op zijn papiertje heeft geschreven. De menigte wordt gek. Hij opent zijn mond, maar er komt geen woord uit. Alberta komt door verstikt. Het is duidelijk. Hij heeft doping gebruikt. Als moment. That you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 Loose Yourself van M&M. Erg uh, Motivational. Je zal het niet zo heel erg vaak horen hier op Radio 1. Naast mij zit nog steeds uh, Rory de Groot. Jij kent het nummer wel. Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik luister dit nummer altijd voordat ik... Uh ging spelen of trainen. Dan luisterde ik het altijd in de auto om mezelf op te pompen. En dan uh, ging ik pas naar binnen. Ja, is voor meer sport zo. Ik weet dat Jurgen Klinsman ook een keer een filmpje heeft laten maken... om zijn spelers in de Duitse elftal destijds te motiveren. Ik, het is ook echt wel een motivational uh, nummer ja, natuurlijk. absoluut. We gaan even terug naar Atlanta. De omni, die omni Coliseum, moet ik zeggen. De beelden kennen we nog de namen van de spelers kennen we eigenlijk ook nog wel van de Goor, Blanchet, Gutsen, Zwerver, zij wonnen goud voor Nederland, een schitterende prestatie waarover veel gezegd en geschreven is. Maar wie zijn de namen van nu? Uh, Koen Kai is als sportjournalist gespecialiseerd in het volleybal en kan het me vast vertellen. Koen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is er aan de hand met het volleybal? Uh, ja, uh, nou, het, het, het ligt een beetje op schat, laat ik het zo zeggen, maar. Um, er, er is toch wel weer een beetje hoop. Laat, laat ik het toch uh, positief houden. Vertel. Nou, de um, afgelopen jaren ja, zijn veel dingen gebeurd. Nederlandse, in ieder geval de Nederlandse mannen hebben zich niet kunnen kwalificeren voor het EK. Waardoor ze ook uh, ja, eigenlijk geen goede plaatsing voor de Olympische Spelen konden afdwingen. En dat hield ook in dat ze in plaats van een gewoon Olympisch kwalificatietoernooi een pre-olympisch -pre kwalificatie uh, moesten spelen. Ja, dat, dat houdt gewoon in dat de kans dat je er überhaupt kan komen... heel erg klein is. Um, nou, wat er heeft nog meer aan... Uh, waar, waar dat heeft voor heeft gezorgd... eigenlijk is dat er uh, ook de spelers van het Nederlands team... niet heel erg meer gedreven zijn om voor het Nederlands team te spelen. Nou, en, en dat maakt eigenlijk alles bij elkaar wel erg moeilijk... om een, uh, om een goed team op de been te krijgen. Maar hoe kan eigenlijk... dat nou zijn? Ik bedoel, iedere voetballer die begint met voetballen die wil toch voor Oranje spelen? Ik neem toch aan dat dat voor volleyballers ook geldt? Ja, dat zou je denken, dat het inderdaad zo werkt. Maar uh, ja, op de een of andere manier is dat niet zo. Kijk, afgelopen jaar hebben zeven uh, eigenlijk vaste basisspelers van, uh, van het Nederlands team gewoon gezegd dat ze niet meer beschikbaar zijn voor het Nederlands team. En nou is dat, dat is wel heel zwart-wit, want de bondscoach Edwin Benner, die heeft gewoon aangegeven ik wil alleen met spelers spelen die volledig inzetbaar zijn. En dat houdt dus in dat ze uh, de, de zomermaanden, wanneer het Nationaal Team speelt, dat je gewoon alles meespeelt. Niet alleen mm -hmm. de grote toernooien, maar ook gewoon kwalificatiewedstrijden en uh, oefenwedstrijden. Dat soort dingen. Maar Koen, leg me ja. nou eens uit. Wat is dan de reden dat ze dat niet zouden doen? Waarom willen ze niet voor Oranje spelen? Nou, één uh, reden is geld. Um, ...in die periode krijg je niet betaald... ...want uh, de Nefobo, de Nederlandse volleybalbond ...heeft eigenlijk geen geld, of maar heel weinig. En um, ja, dat houdt in dat ze alleen een onkostenvoeding krijgen... ...en iets anders waar ze wel zouden kunnen spelen... ...bijvoorbeeld beachvolleybal, ja, daar kunnen ze geld verdienen. Dat is dan één reden. Een andere reden is, de ambities die uh, de Nederlandse volleybalbond heeft... Die, uh, ja, ...die kunnen ze niet ondersteunen, omdat ze gewoon geen geld hebben... Dat zorgt er dus ook voor dat Nederland niet in de hoogste competitie speelt die in de zomer wordt gespeeld. Dat is de World League. Mm -hmm. Maar dat ze een niveau daaronder spelen. Dat is de European League. En dat is qua kosten nog wel te doen. Maar ja, de, de echte uitdaging voor onze topspelers die is er gewoon niet in het Nederlands team. En hoe doen we het in de European League dan? Nou, daar doen we het wel heel goed. Want uh, Edwin Bennen heeft met het team uh, de European League gewonnen. En dat is een, een team dat eigenlijk uit helemaal, allemaal jonge jongens uh, bestaat. De oudste is wel 32 jaar, maar dat is een, ja, eigenlijk een veteraan. Dat is de tweede spelverdeler ook. En de jongens die in het team uh, spelen, die zijn begin twintig allemaal. Ja, dus die gaan we ooit natuurlijk nog eens een keer op niveau krijgen. Want verwacht jij dat we ooit nog mee gaan doen om de prijzen? Um, nou, dat wordt heel lastig. Want um, door de European League te winnen... Uh, heeft Nederland zich gekwalificeerd voor de World League. Dat is het, het hoogste podium. Nu is, alleen, uh, uh, is het zo dat er eerst kwalificatie gespeeld moet worden... om uiteindelijk in de, het, het hoofdtoernooi van de World League te komen. Dat zijn twee rondes en die twee rondes die moet Nederland zelf organiseren. En daar zijn alweer zoveel kosten mee gemoeid... Uh, dat de Nevobo eigenlijk alweer denkt zo van ja, misschien moeten we het maar niet doen... Want dit kost ons te veel geld. En dat kunnen wij ook niet van de 120.000 leden die de Nefobo heeft vragen. Dus we moeten eigenlijk met de pet rond? Uh, ja, er moet gewoon veel meer geld bij. Dus als wij geld bij elkaar halen, dan kunnen we misschien het voor elkaar krijgen met elkaar... dat we ooit weer een keer op de Olympische Spelen mee doen? Um, ja, want anders wordt het heel erg moeilijk om je te kwalificeren voor, uh, voor de Olympische Spelen. Het is niet onmogelijk, want als je gewoon op een Europees kampioenschap een keertje een hele goede uitslag haalt... Dan is het mogelijk dat je je gewoon kwalificeert voor een Olympische Spelen. En dan hoef je helemaal niet zo'n moeilijk traject eh, af te leggen. Dan hoef je niet een pre-kwalificatie -pre te spelen. Maar dan kun je gewoon ja, direct plaatsing hebben. Maar ja, het is heel lastig. Ik heb de naam van de bondscoach heb ik nu gehoord. En ik heb gehoord dat er hele jonge spelers zijn. Ik vroeg het aan het begin even. Wie zijn de namen van nu? Noem gewoon eens een paar van die namen, van die helden. Nou, de nieuwe jongens, de spelverdeler, dat is Nimir Abdelaziz. Dat is een ja, jongen van begin twintig, 2 meter 1 lang. En die speelt al nu, gaat hij het komende seizoen voor het tweede seizoen in Italië spelen. En uh, ja, dat, dat gaat hem een enorme boost geven. Hij gaat ook bij een topclub spelen, dat is Cuneo. En uh, ja, de, daar gaat hij heel veel profijt hebben van dat hij daar op een heel hoog niveau... De Itali Italiaanse competitie is gewoon de, de beste competitie ter wereld. En daar kan hij gaan groeien. En nog twee andere spelers, die spelen ook in Italië. Net zoals uh, Thijs Horst bijvoorbeeld. En um, even kijken, Jeroen Rauerdink, die speelt ook al in Italië. Ja, dat, dat zijn gewoon jongens die, dat, um, die de kar misschien wel moeten gaan trekken. Ik hoop dat en... ze het doen. Wij zijn aan het verliezen met de volleybalsport en dat is zonde. En deze jonge generatie, uh, hopen wij dan Koen, gaat het uiteindelijk toch nog maken. Dank je wel. Dit is nog tot zes uur De Nacht van de Verliezer, omroep WNL op Radio 1. En na verschillende samenwerkingen en bandwisselingen... komt er bijna nieuw solowerk uit van Lucas Bateau. Hij heeft veel moeten doorstaan om op dit moment uit te komen... en daarom is zijn muziek een mooi decor voor De Nacht van de Verliezer. Toch, Lucas, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja. In 2008 zat je in een band die in 2010 uit elkaar ging. Voelde dat als een verlies? Ja, ja heel erg. Komt dat? Ja, je stopt twee jaar lang acht, al je tijd, en al je energie, al je, al je geld ook... stop je in iets waar je in gelooft, een droom die je hebt... en dan uh, en eindigt het echt in een deceptie. En dan, ja, dat voelt als verlies. En dan, en dan nu. Je, je een eigen, zwart gat. Je eigen EP, je komt bijna uit. Voelt dat als een overwinning voor jezelf? Ja, ik moet nog zien of dat nou uh, een rebound is... of dat het echt iets uh, long-lasting is, ik weet het niet. Maar het voelt wel, het voelt wel uh, goed. Weer terug waar ik begonnen ben. En uh, ja, echt mijn eigen muziek, eigen ding. Ja, je gaat nu eerst een nummer spelen dat Go heet. Is volgens mij een, een jaar oud of zo. Staat het op de Ja, IP? ja klopt. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ik zou zeggen: Take it away. Oké. Okay. Succes. Lucas Bateau met Go. Away.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 Don't know where, but soon we'll find out. We'll find out. If you're running, why do you stay? If you're there, then why are you waiting? Kind of feel like I'm losing something. Kind of feel like soon we'll find out what we're made of.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 Lucas Bateau met Go en hij gaat nog veel meer liedjes voor ons spelen. En daar ben ik heel erg blij mee. Hier in de Nacht van de Verliezer op Radio 1, waar ook nog iemand anders tegenover me zit. Nog steeds bij ons in de studio, Rory de Groot, oud-aanvoerder van Jong Feyenoord. We bespraken net hoe hij bij het eerste van Feyenoord kwam en vervolgens werd uitgeleend aan Excelsior. En na die voorbereiding met Feyenoord in Japan werd je dus uitgeleend... en heb je uiteindelijk twee wedstrijden gespeeld bij Excelsior uit Kralingen. Waarom zo weinig? Uh, omdat de trainer op dat moment uh, voor een, uh, een andere speler koos op die plek. Dus hield het op eigenlijk. Daarna heb je geprobeerd om een contract af te dwingen bij FC Dordrecht? Ja, klopt. Dat is niet gelukt. Hoe nee. voelde jij in je periode daarna? Uh, daarna voelde ik me heel erg uh, leeg. Was je ingestort? Nee. Nee, ik ben nooit ingestort geweest. Absoluut niet. Maar... Ik was wel ontzettend teleurgesteld. Teleurgesteld in, in, in hoe die droom uiteindelijk dus uh, uh, afliep. En, en, en de vaart waarmee en, en de toon waarmee dat gebeurde... Dat, dat, dat deed pijn, dat kan ik niet ontkennen. Maar ingestort, nee. nee. We spraken net al dat je studeerde. Dus dat was wel mooi gelegenheid om die studie af te maken. Uh, ja, maar ik was in, uh, in het uh, jaar daarop alweer gestopt. Omdat ik toen inderdaad... Uh, Net bij Feyenoord was, uh, uh, had gedeputeerd En daarna ook naar Excelsior toe ging. En die studie toch niet helemaal was wat ik wilde. Mm -hmm. um, en toen ben ik ook gestopt. En toen stopte ik in de winterstop twee jaar later. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik een nieuw leven opbouwen. Ik ben 21. En toen dacht ik, uh, laat ik eens kijken uh, hoe het is om op een podium te staan. En toen ben ik uh, verschillende podia afgelopen. Open podia. Nou, dat was al heel snel, ging dat uh, richting de stand-up. En dat heb mm. ik heel lang gedaan. En uh, na vier optredens kreeg ik al voor de eerste keer betaald... en ben ik uitgenodigd door een theater om te komen spelen. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dit kan... dan kan ik misschien ook nog wel andere dingen op het, uh, op, op het toneel. En toen dacht ik, laat ik eens een keer proberen te acteren. En toen heb ik auditie gedaan met het toneel aan Kleinko's. Maar hoe, hoe lang duurde het voordat je die carrière had opgepakt? Wat, wat, hoe lang was dat gat? Met het gat tussen, uh, Je stopte st met de winterstop, dat is kerst, ja, dat is, kerst. Dat wind, is donker, ja. dat, is, dat is een, een, een klote tijd om te stoppen met Klopt. voetbal. Ja, dat, uh, daarmee stopte ik, toen ging de kerst eroverheen. En ik denk dat ik in uh, januari mijn eerste optreden al had. En toen ben ik dat eigenlijk veel gaan doen. Ik ben echt alle open podium afgegaan. En... Toen ben ik ook al vrij snel, want volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, is februari altijd de auditieronde. Mm -hmm. Dus toen uh, ben ik ook auditie gaan doen en uh, nou ja, uh, vijf maanden later was ik aangenomen op toneel- en Maar dan heb je in die tijd dat je nog voetbalde, ook bij Excelsior en bij Feyenoord, dan heb jij toch al vaak voor de spiegel gestaan ja. met een, uh, een fictieve microfoon en heb je dat toch staan oefenen? Ja, nou sowieso was ik wel een beetje uh, type gangmaker in de kleedkamer. Daarbij, zoals ik net uh, eerder op de avond uh, al vertelde... Uh, heb ik ook een paar keer opgetreden terwijl ik voetbalde. Mm -hmm. Opgetreden op school, bonte avonden... en dus voor het personeel van Feyenoord op, een, uh, op de Speedo. Dus ik, ik had wel al enige... Ja. Nou ja. Ja, in een interview van jou, van toen je 18 was... Kende je dat je eigenlijk kabinetier wilde worden en dat je naar de Kleinkoest academie wilde? Maar dat ja. ging niet samen met voetballen. Nee. Dat hoor je niet vaak van de voetballen van 18. Nee, dat klopt. Dat was ook het interview met het Universiteitsblad. Gewoon televisie-theaterwetenschap. Dus die, die vraag was toen al inderdaad bij mij aan het rondspoken. En later in dat interview zeg ik ook dat ik mijn leven heel strak voor me zag, namelijk tot mijn 35 e absolute top met voetbal halen, dan stoppen en dan de theaterzin à la Jan Mulder, die toen echt een voorbeeld voor mij was, omdat hij een van de voetballers was die de in ging, ging schrijven, uh, de literaire wereld instapte enzovoort. Is dat nog steeds zo, Jan Mulder? Ik bedoel, dat is nog steeds een voetballer die het uh, op het intellectuele vlak voor mekaar krijgt. Oh ja, zeker. Uh, absoluut. Wat hij uh, heeft gedaan en nog steeds doet... dat is, dat is absoluut wel een, uh, een voorbeeld, ja. ja. Uiteraard is hij veranderd in de, de afgelopen jaren... Uh... Maar nee zeker, de carrière die hij daarna heeft opgebouwd na het voetballen is absoluut een groot voorbeeld voor mij. Ja. Over jouw carrière bij het voetballen, um, die, of na het voetballen bedoel ik, uh, hoe dat verder ging, gaan we het zo meteen uh, verder hebben. Nee. Uh, is inmiddels, je, hebt, je zit al een beetje te kijken, is inmiddels iemand in de studio uh, bijgekomen um, die gaat ons even bijpraten over het nieuws. Het is Gijs Vervliet met het Nieuwsminuutje. Goedenacht, Wikileaks oprichter Julian Assange krijgt steun van de bekende Spaanse jurist Baltasar Garzón. Dat heeft de klokleiderswebsite bekendgemaakt. Zweden wil Assange berechten, maar hij zit nu in Londen in de ambassade van Ecuador. Hij vraagt de asiel aan om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Hij is van overtuigd dat Zweden hem zal uitleveren aan de VS, maar, hij me, maar waar hij met onthullingen van Wikileaks veel vijanden heeft gemaakt. Volgens Wikileaks zal Garson laten zien hoe de geheime Amerikaanse processen tegen Assange alle andere juridische processen aantasten en besmetten. Carzon was in Spanje werkzaam als onderzoeksrechter en kreeg internationale bekendheid... toen hij 1988 in 1988 een in internationaal arrestatiebevel uitvaardigde... tegen de Chileense oud-dictator au Augusto Pinochet. Dan de Olympische Spelen om uh, aan te sluiten bij de nacht van de verliezer. De organisatie van de openingsceremonie die die Aansana vrijdag plaatsvindt... houdt alles nog goed geheim. Afgelopen maandag werd een repetitie gehouden voor speciale gasten... maar de Oscar-winnende filmmaker Danny Boyville... Die, uh, die dat allemaal gaat regelen, verzocht de 30.000 toeschouwers... vriendelijk niks op de sociale media te posten. Dit lukte mede door het initiatief van de organisatie... om de hashtag Save the Surprise te lanceren. Er kwam een hashtag binnen ook nog. Er kwam, er kwam een, een hashtag binnen, binnen van, uh, van Save the Surprise. Ja, <laughs> dat, dat was je let op. Dat was Gijs Vervliet. Dat zijn uh, ontzettend leuke tweets van al die mensen... die naar de Nacht van de Verlies aan het luisteren. En ik kan tweeten een hashtag op NVDV. Dat is de Nacht van de Verlies. En dus doet het allemaal in deze mooie uh, speciale uitzending op WNL Radio 1. Dat was Gijs Vervliet met...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 Dat zo zien singer-songwriters er wel meestal uit, Lucas. Ja, een beetje wel, hè? Ik ben begonnen, hoor. Ja, dat is waar. Ik ken je al wat langer <laughs> en je hebt al die tijd al een baard. Dat is wel echt waar. Ja, ja. Uh, Lucas, welk nummer ga je nu spelen? Um, ja, goede vraag. Ik denk uh, The Substance of Things. Ik denk het ook. The Substance of Things van Lucas Bateau. Had to be the mother crying the way only a mother cries the boy above her falling so still And you have to carry somebody if no one will. That's when I decided to believe I know this love is no guarantee I know this world will not let us be The substance of the things we feel Just seems to be real They told me the story of the man who saw the water rise. They waited until everyone was dead, and then they let a dove out to fly and die. I, I, I, I know this love is no guarantee. I know this world will not let us be, the substance of the things we fear just seems to be real, real, real, just seems to be real.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 Seems to be real Lucas Bateau, live bij de Nacht van de Verliezer. Hij is hier nog tot 4 uur. Zometeen hier in de Nacht van de Verliezer een column van de boys van linkerballen.nl. Nu eerst kijk ik weer rechts van mij. Daar zit ook een man met een baard. Uh, dat is uh, Rory de Groot. Hij speelde onder andere uh, onder het bed van Maanwijk bij Feyenoord. Maar wist nooit officiële minuten te maken in het eerste. We spraken eerder hoe hij zijn droom uh, uit, als voetballer uiteen zag spatten. Maar Rory had nog een andere droom. En die is juist eerder uitgekomen dan gepland. Want hij zei ooit in een interview dat hij op zijn 35e zou beginnen. Nu ben je al begonnen om cabaretier te worden. Heb je die droom om op te treden heel je leven gehad? Uh, nou, Eerst wil ik je even, uh, als het mag, corrigeren. Ik, ik ben geen cabaretier. Uh, ik ben theatermaker. Uh, zo ben ik ook afgestudeerd. Uh, ik maak absoluut gebruik in mijn theaterwerk mm -hmm. van humor. Maar echt cabaret maak ik niet. Um, dus dat is belangrijk. Um, en je volgende vraag was... <laughs> Mijn volgende vraag was... Heb je die droom om op te treden als theatermaker in dit geval... Uh, al je heel le heel je leven gehad? Uh, nou ja, um, uiteraard niet helemaal. Omdat ik natuurlijk jongs af aan uh, vooral bezig was om voetballer te worden. En dat is eigenlijk ook een manier van optreden. Dus misschien op die manier wel ja. Uh, maar al vrij snel. Toen ik inderdaad een paar keer echt had opgetreden... Uh, waar ik eerder aan refereerde, toen begon het wel te kriebelen. En dacht ik, oh, dit vind ik ook heel erg leuk. En ja, ik hou op die manier wel van aandacht, denk ik. Ja. Nou ja, wist jij al hoe die route liep? Kijk, de route naar Feyenoord 1, die is logisch. Je zit in de opleiding, uh, je, er loopt die hele opleiding. Maar kende jij al het pad van het theater? jij zegt ik ben een ma was een, Je vertelde net al, toen ik een maand gestopt was, stond ik al op het podium. Hoe wist je hoe dat wereldje in elkaar stak? Uh, wist ik totaal niet. Um, zo deed ik bijvoorbeeld uh, uh, een van mijn eerste optredens. Misschien wel mijn eerste. Anders mijn tweede uh, deed ik auditie voor uh, het Kleinkunstfestival uh, van Amsterdam. Uh, ik had geen flauw idee wat dat inhield. Ik dacht alleen maar als ik maar op een podium uh, kan gaan staan en dingen kan gaan proberen. Um, dat dat uiteindelijk achteraf gezien een vrij groot festival was. Dat was totaal niet bij mij bekend. Um, wat betreft uh, de audities die ik heb gedaan dacht ik eigenlijk alleen maar heel simpel... oké, okay, nou ja, Amsterdam wordt gezien als natuurlijk de culturele hoofdstad... dus dan zal daar ook wel de beste theateropleiding zitten. Niet weten dat in Maastricht uh, ook een hele, hele goede zit... waar ongeveer alle grote acteurs uh, van Nederland wel vandaan komen. Mm -hmm. uh, wist ik totaal niet, want dat ging bij mij sowieso niet in mijn logica. Nee. Dus uh, nee, ik wist totaal niet uh, hoe het werkte en uh, hoe het in elkaar stak. En ik heb ook gewoon zomaar dingen geprobeerd en gewoon geluk gehad ook vooral. En dan kom je in Amsterdam... En dan zeg je, ik ben Feyenoord. Ik zal meteen uh, lekker binnenkomen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het inderdaad wel op mijn uh, aanmeldingsformulier had gezet. Want uh, daar werd natuurlijk ook gevraagd wat ik uh, hiervoor had gedaan. En uh, mijn vader zei toen van, weet je, zet nou maar gewoon uh, op je formulier dat je profvoetballer bent geweest bij Feyenoord. Want er komen 700 aanmeldingen. Ja. En dat zijn er ook. En er worden uiteindelijk maar 20 uh, aangenomen. Maar jij valt al direct in de eerste ronde op, omdat dat op je formulier staat. Dus doe dat nou maar. En dat heb ik gedaan. En inderdaad, bij mijn slotauditie bleek inderdaad de hele jury te weten dat ik profvoetballer was geweest. En uh, nou ja, een paar dagen nadat ik aan was genomen, werd ik gebeld door mensen uit de jury of ik mee wilde doen aan het toneelscholen voetbaltoernooi, het ja, grote toernooi. Ja, Daar zat uh, precies de crux. En, uh, of ik dan de beker voor ze wilde gaan winnen. <laughs> nou, dat heb ik gedaan. <laughs> ja, die heb je binnengehaald. Dan kon je al niet meer stuk natuurlijk. Nee, precies. En toch, hè, als je zo'n theateropleiding, als je daar goede verhalen over, dat als je daar eenmaal opkomt, dat je in eerste instantie op een stoel wordt gezet en dat je gebroken wordt, is dat waar? Nee, nee, dat zijn een beetje de Indiana-verhalen. Uh, wat, wat absoluut wel aan de hand is, is dat het een heel... Uh, ja, dit is wel een opleiding met heel veel contacturen... en waar je wel uh, heel veel persoonlijk uh, dingen uit gaat zoeken. En kun je, Net, dat, je komt uit het nuchtere voetbalwereldje. Is dat ja, vind? dat was voor mij een, een cultuurschok, absoluut. Ja, zeker. Ik, ik moest daar best aan wennen, de eerste twee jaar. Aan, aan nou ja, wat, wat uh, openheid... En, en transparantie zijn dan uh, bijvoorbeeld twee uh, grote termen die vaak worden gebruikt. Mm -hmm. Ja, en bij mij werd dan vaak gezegd dat ik nog een, een schild omheen had zitten... of uh, een harnas, of ik was hard en... Uh, en, en uh... En niet helemaal open genoeg. En, dus ik heb daar heel hard aan gewerkt om open te worden. Nou, je zit nu ook met je armen over elkaar. Hè? Precies. Toch een beetje toch defensief. Een defensieve houding. Ik <laughs> ja. was ook verdediger. Dus dat, dat komt ook jammer. Ik ben geboren als verdediger uiteindelijk. Ja, en, uh, waarom heb je besloten om een voorstelling te maken uh, over het leven als oud-proefballer? Um, omdat het een, uh, een, een leven is waar ik uh, gewoon uh, 21 jaar lang. Uh, van heb genoten, mm -hmm. dingen heb meegemaakt, dingen heb gezien... waarvan ik ook weet dat andere mensen die niet hebben gezien of, of uh, weten. Uh, ik ook weet sinds ik gestopt ben... dat overal waar ik vertelde dat ik profvoetballer ben geweest... en met name ook in de stand-up- en, en theaterwereld... dat iedereen uh, tegen mij daarna zei van... ja, maar daar moet je wat mee doen. En nu, zeven jaar later, uh, is dat moment ook voor mij persoonlijk gekomen... omdat het... Uh, ja, toch een soort, soort afscheid en een soort terugkeren naar, naar dat leven. Het was gewoon een, een volledig leven wat ik daar heb geleid. En uh, zoals ik zeg, ik was binnen vijf maanden zat ik ineens in een nieuw leven. Met hele andere wetten, regels, figuren, uh, nou ja, noem alles maar op. Gewoon een compleet andere wereld. En uh, het, het is voor mij tijd om terug te kijken en, en daarover te vertellen. Over die voorstelling en de totstandkoming daarvan... gaan we het zo meteen verder hebben, Rory de Groot. Um, we gaan het eerst wel nog even over voetbal hebben. Want ik heb een, ja, een toch wel een bijzonder nummer klaarstaan. Zoals gezegd, ieder nummer in de Nacht van de Verliezer... wordt opgedragen aan een verliezer. En dit nummer wordt opgedragen aan een heel team. Want het EK was een grote deceptie voor onze jongens van Oranje. Met nog duiveltjes in de ogen... zeiden ze vaarwel tegen de koude, dode steden in het Oostblok. Het was een hoop opgevende droom die niets moois had opgeleverd. De sterren van het Nederlands elftal zijn van een koude kermis thuis gekomen. Ze renden meteen hard weg van het circus. Want er is geen betere plek als thuis. Deze is voor het Nederlands elftal. Wild Lies and farewell to the Fairground. We uit Engeland met Farewell to the Fairground. Speciaal voor de prestaties van het Nederlands helftal... die zo treurig waren. Afgelopen EK. Je luistert naar De Nacht van de Verliezen. En daarin verzorgt sportblog linkerballen.nl voor ons vier columns. De eerste bijdrage wordt opgedragen aan Ruud Gullit. Een geknakte trainingscarrière en een uitgebloeid huwelijk. Zwarte tulp Ruud Gullit, één van onze grootste winnaars ooit... dreigt dit jaar één van de verliezers te worden. Om dat te voorkomen, hier het gedicht Rasta krullen. In die tijd had iedereen een gulit pet Pet je op, rastakrullen. Pet je af, blonde manen. Doe maar pet je op. Je was altijd al een filmster, San Siro als decor, de verdedigers als figuranten. Elke wedstrijd schreef jij je eigen script. Met jezelf in de hoofdrol, Rudy Deel, werd Ruud Gullit. Hooghouden op het Balboa-plein, buitenvrouw of buitenzorg, Haarlem of Hollywood... begint ten slotte met dezelfde letter. In die veel te korte broek, nooit bang voor de strijd. Kom maar op, wie ben jij? Ik ben Ruud Gullit. Zwarte tulp in bloei in 88. Kopballen, zwarte snor, reggae time. Aanvoerder in een shirt met oranje tetris blokken. Je was in die tijd vrij vaak jarig. Man van de wereld, hoort thuis in Milaan. 17 miljoen gulden is geen geld voor zoveel ere metaal. Je bent de beste van de wereld. Mandela weet ervan. Nieuw water in dezelfde emmer, werkt vaak heel verfrissend. Totaal voetbal, sexy voetbal. Veelzijdigheid kent geen tijd. Uitpuilende prijzenkast. Het scorebord ligt nooit. Behalve voor de zwartkijkers en de brengers van de Judaskus. En jij nu eens niet bij Ivonië, maar in een grauwe nachtclub in Tsjetsjenië. Kruis scoort bij een ander. Ruutje, wat doe je daar? Op Schiphol, achter die vuilniscontainer. Rutje, wordt geen mopperkont. Maar zeker ook geen lachertje. Zeker niet te benijden. Maar waarom wil iedereen nu vergeten... dat ze vroeger ook gewoon een gulletpet hadden? Nou, als ik het loodje had van Ruud Gullet met Sinterklaas... dan zou ik het wel weten, dan zou ik deze nog even opsnorren. De eerste column van de jongens van Sportblog Linkenballen. Het volgend uur een bijdrage over een muzikant... die hoopte mee te liften op het EK-voetbalsucces van Oranje. Maar ja, er was geen succes. Ik kijk weer achterom. Achterom, daar zit Lucas Batou nog steeds. Lucas, hoe heet het er? Um, dit wordt... Uh, twijfel je nog? Uh, nou, ik twijfel niet, maar uh, ik ben even de titel kwijt. Dat heb ik wel vaker met nummers. Ik, de, ik, we, we, ik, weet, ik weet hoe ze gaan, maar uh, iets met uh, Ser Serenade. Dat is Serenade. Ja. Nou, Lucas Bateau, Serenade.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 Serenade. Light up the night. You're serenading. Zo, het zal je maar gebeuren dat je lekker ligt weg te dommelen zo laat. En dat je dan uh, wakker wordt ge gezongen. Nou ja, in, in slaap wordt gezongen, moet ik natuurlijk zeggen. Door Lucas Bateau met Serenade. Hij zingt je een serenade. Hetzelfde als we eigenlijk doen aan de Verliezer. Want je luistert naar de Nacht van de Verliezer op Radio 1. En bij mij te gast is nog steeds theatermaker Rory de Groot. Hij was voetballer van Feyenoord. Is inmiddels afgestudeerd theatermaker. En we bespraken net waarom hij nu de voorstelling hand in hand heeft gemaakt. Waarmee hij vanaf november gaat toeren door de theaters. Uh, je gaat een show maken waarin je, je unieke verhalen van je leven als profvoetballer, gaat delen. Kun je een tipje van de sluier lichten? Uh, ja, ik ga terug naar waar het allemaal begon. En dat was dus eigenlijk al op vijfjarige leeftijd. En dan werk ik eigenlijk weer helemaal terug naar, naar, dat, naar dat hoogtepunt, Japan. En op dat pad naar dat hoogtepunt komen de anekdotes, de herinneringen voorbij. Uh, en... en... Eigenlijk alles wat, wat in dat leven uh, belangrijk was, dat, dat zal ik proberen aan te stippen. Maar belangrijk ga je het maar. volledig chronologisch langs of zijn er bepaalde eikpunten waar je het op toespitst? Dus dat, je begint bij vijf. Wat is de volgende stap? De volgende stap is uh, uh, het moment dat ik naar Feyenoord ga. Dan is het volgende moment eigenlijk de hele jeugdopleiding die ik dan doorloop. Mm -hmm. uh, waar onder andere één belangrijke uh, ontmoeting centraal staat... Mm -hmm. En dat is dus een, uh, de ontmoeting met, uh, met Leonardo de Santiago, de Braziliaanse mm -hmm. uh, voetballer. Wat ja. uh, was er zo bijzonder? Eén, het was een waanzinnig bijzondere voetballer. Mm -hmm. De beste, verre de beste waarmee ik heb gevoetbald uh, samen met Poperzi. Dat zijn echt de twee beste spelers waarmee ik ooit heb gevoetbald. En een onwaarschijnlijk talent. En uh, ook een, een, een heel mooi en, en ergens ook een heel tragisch verhaal. Wat, wat, wat hij natuurlijk... Een uh, enorme belofte die, die als een komeet ging. En door een samenloop van omstandigheden uiteindelijk... Uh, nou ja, als we nu in de afgelopen jaren kijken... Toch niet heeft weten te halen wat, wat, wat zijn talent beloofde. Prijs je jezelf dan gelukkig? Dat jou, jouw verhaal op deze manier aan het aflopen is... En dat van hem op, op die manier? Uh... Spiegel je aan hem? Ja, spiegelen eh, op een bepaalde manier wel. Ik, ik wil alleen geen oordeel geven over hoe hij eh, het ervaart. Of hij inderdaad op diezelfde manier ernaar kijkt... en dat hij vindt dat het een puinhoop is geworden of wat dan ook. Um, het fascinerende aan vind ik is dat het een jong jongetje uh, was... die op zijn elfde, net als ik, uh, een droom had. En hij ging naar mm -hmm. Nederland en kwam bij mij toen uh, in de jeugdopleiding terecht. Bij mij in het elfde. En dan ga je samen zo'n pad in... En hij wat sneller en uh, via andere wegen dan ik. En ik ben eerder gestopt en hij is doorgegaan. En dat is denk ik waar de voorstelling over moet gaan. Want voor mij, van wat is een verliezen? Wat is mislukking? Wat is, wat, is een, wat, wat is datgene dat mensen zeggen, ja jij bent echt mislukt? En wat is het? Geef het antwoord eens, dan kunnen we meteen op, uh, opdoeken. Of we de komende nee, drie kijk, jaar ja, niet door? Dat, daar gaat die hele voorstelling over. Over die vraag van wat is mislukking? Hoe... hoe uh, ga je daarmee om? Uh, wat betekent het voor de rest van je leven? Moet je er spijt van hebben over die vragen? Daar wil ik me gaan buigen in de voorstelling. En wie hoop jij naar de theaters te trekken met je voorstelling? Uh, het liefst zoveel mogelijk mensen uit alle leeftijdscategorieën. Dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik denk niet dat het een verhaal is... dat voor een bepaalde leeftijd uh, geschikt is of ongeschikt is. Uh, ik hoop ook een brug te slaan naar, naar, naar het voetbalpubliek, Omdat het natuurlijk een verhaal is... wat uh, het zal niet alleen over voetbal gaan... maar het is wel de kapstok waar, waar mijn uh, verhaal natuurlijk aan opgehangen is. En ik hoop daarin ook een nieuw, nieuwe doelgroep te kunnen aanspreken... die niet zo snel naar een theatervoorstelling die zullen is gaan. De eerste theatervoorstelling met spreekhoorden. Nou, ik zie dat, het voor dat me. zou inderdaad te gek kunnen zijn. <laughs> ja. Als ik uh, kijk, je had net al even de naam van uh, Jan Mulder genoemd... maar als ik kijk naar oudsporters of tv-makers, theatermakers... Uh, die voor jou misschien een voorbeeld kunnen zijn... dan komt door mij de naam Vigo Waas omhoog. Dat is volgens mij de enige speler die heeft het tot Ajax 2 geschopt. Ja. En die is toen theater gaan maken. Is dat iemand waarvan jij denkt dat hij ik als voorbeeld? Of uh, ken je hem? Nee, ik, ik ken hem niet. En ik zie hem eerlijk gezegd ook niet als voorbeeld. Uh, ik vind hem wel hartstikke goed in wat hij doet, hoor. Dus uh, ook hier geen waardeoordeel. Het is alleen niet gewoon uh, per se uh, mijn smaak... of uh, dat ik fan van hem ben. Uh -huh. um, dus nee, hij is in die zin geen voorbeeld. Maar waar hij dan misschien wel een voorbeeld in is... is wat hij weet te bereiken met zijn theater... en, en hoe hij uh, verbindingen weet te leggen tussen verschillende doelgroepen. We zitten er bijna doorheen. Tot slot, stel, een luisteraar heeft een talentvol voetballend zoontje... die gevraagd wordt op twaalfjarige leeftijd naar Feyenoord te gaan. Joch is intelligent en het droomt ervan om cabaretier, theatermaker te worden. Wat adviseer jij? Ga voetballen, ga je dromen achterna... en dan zie je wel bij uh, je Oké, okay, nou, uh, hartelijk bedankt. Veel succes in de theaters vanaf november hand in Dankjewel. hand. Je volledige speellijst is te vinden op de site van je management. En dat is... Straks gaan we... Ja, dat is... Het, weet je het uit je hoofd? Ja, dat is www.tvbtheaterproducties.nl Zometeen spreken we met een sportpsycholoog in de Nacht van de Verliezer. Blijf luisteren. Radio 1, Omroep, ben je nou?